Ezra 7 en 8 kunt u vast opzoeken. Ezra 7 en 8, daar komen we vanzelf op uit. We gaan vandaag weer nadenken over uh, de 70ste week van uh, Daniel 9. Daar wordt uh, gesproken over de helft van die week. Dat er een iets bijzonders gebeurt in de helft van de 70ste week van Daniels tijdlijn. Die helft, ja, als er zo specifiek wordt, een, een, een, een moment wordt genoemd in die jaarrekening van, van Daniel... Ja, dan is het wel belangrijk om te weten wanneer dat dan valt. Moeten we dat berekenen? Dus dat berekenen we aan de hand van een paar hoofdstukken uit Ezra. Dat gaan we zo doen. We gaan eerst nog eventjes kort samenvatten wat we de vorige keer hebben gedaan. En dan komen we vanzelf in Ezra 7 en 8 uit. Dus u mag het nu nog eventjes niet lezen. Want anders dan weten we het al. Week 70 van Daniels tijdlijn. We zijn dus nu aangekomen in deel 2. Deel 2. In het midden van die 70ste week, worden de spijsoffers en de slachtoffers gestaakt. Maar ja, ze worden niet alleen gestaakt, ze zullen ook weer worden hersteld. Dus ik heb deze preek maar genoemd, de spijsoffers en de slachtoffers hersteld. Want we kijken uit naar het herstel, toch? Maar waarom zijn ze gestaakt? En waarom die office? Daar gaan we met name over nadenken vanmorgen. In uh, Daniel 9 vers 27 wordt dus eigenlijk die 70ste week genoemd en in dat vers vinden we drie onderwerpen. En hij zal een verbond laten zegen vieren voor velen in die ene week, de 70ste week. We hebben vorige keer gezien, een maandje terug, dat dat het Messiaanse verbond is. Dat door Yeshua's lijden en sterven is gevestigd. Zoals Daniel ook zegt, de Messias die uitgeroeid zal worden. Dat is de kern van een chiasme, weten we het nog? Daar kom ik vandaag ook nog even op terug trouwens, in de loop van de prediking. Het tweede wat er staat is, in het midden van die week zal hij de slachtoffers en de spijsoffers staken. Meestal heb ik dat gelezen, zo van, ja, Jezus heeft toch alle offers opgeheven? En uh, dus, ja, dan lees je eroverheen, want alle offers zijn weg. Maar dat staat er niet, er staat hier niet, uh, in het midden van de week heeft hij alle offers gestaakt. Er staat hier, slachtoffers en spijsoffers, dat zijn heel specifieke offers, waarom die twee? Dat vraag je je ineens af als je denkt dat Yeshua de offers heeft opgeheven of vervangen. Of... Maar nu weten we vanuit het Messiaanse dat de Bijbel één is en dat, dat dus uh, Torah niet maar zomaar opgeheven kan worden. Dus dan gaan we eens afvragen wat hier dan wel gebeurt als dit gestaakt wordt. Het derde onderwerp is op een vleugel van gruwelen zal een verwoeste verschijnen. Tot het einde toe, zoals is besloten, zal de verwoeste worden uitgegoten over alles dat tot verwoesting is bestemd. Dat bewaren we voor de volgende keer. Dus uh, nu hebben we het over het midden van die week. Als hij slachtoffers en spijsoffers doet staken. Nou, de eerste keer hebben we dus gezien het Messiaanse verbond. Door het gejasme in Daniel 9 zagen we dat dat tegenover uh, vers 24 stond. En daardoor begrepen we dat door het Messiaanse verbond gerechtigheid gebracht wordt. Voor alle tijden. Dat, kwam, dat kon doordat Yeshua eigenlijk een verzoeningsverbond vestigde, door zijn lijden en sterven was er verzoening een verbond van verzoening zodat een, een, een zuivere gerechtigheid kon binnengebracht worden kan binnengebracht worden voor alle tijden dat kan alleen als er een zuivere verzoening is we hebben gezien dat er meerdere voorschriften voor de verzoening zijn, en de eerste werd al heel snel opgeheven in de Torah zelf al en vervangen door het ritueel met de twee bokken en uiteindelijk het ritueel met twee bokken was een tijdelijke voorziening. Omdat we zagen dat het, de feitelijke verzoening, het eten van de bok, nergens plaatsvindt. Dat was afgeschaft. En Yeshua heeft door zichzelf te geven als een offer, heeft hij verzoening gebracht. Een zuivere verzoening. En daarom als we zijn lichaam eten, als we zijn brood, het brood eten dat. Zijn lichaam is de wijn drinken die zijn bloed symboliseert. Dan krijgen we deel aan zijn gerechtigheid. Tenminste. In de voorlopigheid. Want dat zijn de tekenen van zijn, dat verbond. En dat zal pas gevestigd worden als hij terugkomt. Als de Messias komt om Israël te herstellen. En de zuivere gerechtigheid voor alle tijden. Letterlijk hier op aarde te vestigen en op te richten. Want dat moet hij nog doen. Dat is nog niet gebeurd. Maar zijn, zijn dood... Zoals Daniel dat als laat zien, Daniel 9, zijn uitroeiing, heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk wordt. Daardoor zal het heiligste van het heilige gezalfd worden. Dat hebben we iets van gezien in de opstanding van de 144.000 koninklijke priesters. Dat verbond, dat Messiaanse verbond, zal zegenvieren, Gabar. Ik heb dat de vorige keer overgeslagen per ongeluk. Ik, had het, uh, Ik zal nog een klein stukje daarover, een tipje van de sluier, oplichten. In Exodus 17, wat staat daar? We hebben het nog niet zo lang geleden in de Parashia gelezen. Daar, daar wordt gesproken over de strijd tegen Amalek. Tijdens die strijd deed Mozes zijn de hand omhoog. Als hij dat deed, dan overwon Israël. En daar staat dus het woord Gabar. Zegevieren. Dus Mozes zijn hand omhoog heeft, zegenvierde Israël. Maar als zijn handen zakte, was Amalek degene die ging zegevieren. Dus datzelfde woord, Gabar, dat wordt gebruikt in Daniel 9... Om te laten zien dat het Messiaanse verbond zal zegevieren. Maar dat heeft ook weer met die handen te maken. Het ene moment zijn die handen omhoog. Het andere moment dan weten we het niet zo goed. En dan zegeviert weer een ander. Dat is nog in de tijden van de voorlopigheid. Maar als zijn verbond eenmaal gevestigd wordt. In alle volmaaktheid, in het herstel van Israël. Dan zal de zegevieren ook echt letterlijk op aarde doorbreken. Zoals hij door zijn lijden en opstanding eigenlijk al heeft Bewerkt. Want door zijn opstanding is die eeuwige gerechtigheid fysieke realiteit geworden. De opstanding van de hoge priester van het hele geslacht dat nog komt. En de zalving van die opstanding. We zullen alle priesters die in zijn gevolg priester zijn deel van uitmaken. Maar goed, we gaan niet alles herhalen van toen. We gaan nu over naar deel 2. Dat doen we in twee keer. We gaan dus kijken naar het midden van de week 70. Zoals ik net al zei, dat, dat moeten we berekenen. Wanneer valt dat ongeveer? We weten de dus 70 jaar van uh, Ballingschap, Babylonische ballingschap en dan komen er dus 69 weken, 483 jaren, 7 weken, 49 jaar van het herbouwen van Jeruzalem. Periode van tijd leiden tot de Messias enzovoort. Dat zijn de 62 weken. Nou ja, en dat laatste dat heb ik maar niet op het scherm gezet, dat is nog even spannend. Dat gaan we doen. En daarna gaan we kijken naar het spijzoffer en slachtoffer, waarom die dus geëindigd worden. Oh, het midden van week 70 berekenen, dat is als u uh, wel eens gegoogeld hebt op de Daniels tijdlijn. Nou, dan kom je de wildste theorieën tegen. En het is de een is de, heeft het nog beter begrepen als de ander. En, en dat, dat, dan vergaat je de moed wel eens om te gaan rekenen. Van ja, nou ja, dan komt er weer zo'n berekeningetje bij. Nu van een velu na deze keer. Kees Bloed, ach, wat kan die ervan weten, weet je wel. Dan vergaat je de moed. Er is zoveel mee gedaan. En toch is het eigenlijk, denk ik, vrij eenvoudig. Daniel 9 vers 25 Ik zal dat even erbij pakken en dat goed voorlezen Want daar wordt het genoemd hoe die berekening moet plaatsvinden 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad Dat is vers 24, daar hebben we het vorige keer over gehad Vers 25 U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat Om te laten terugkeren, terugkeren uit ballingschap En om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken, 69 jaar weken, 483 jaar. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. De, de, heel simpel, wat we dus moeten weten is dat er uh, uh, een woord uitgaat, dat er terugkeer van ballingen zijn, dat er herbouw van Jeruzalem is. Dat zijn de drie voorwaarden die eigenlijk worden gegeven om het beginmoment te berekenen. Maar omdat we in vers 27 dus over de helft van de 70ste week spreken, dan zitten we op 483 plus 3,5, 486 en een half jaar. We moeten dus naast die drie dingen nog iets weten. We moeten ook de tijd van het jaar weten. Om de helft dus te kunnen berekenen. Want dan moet je weten of je in het voorjaar of het najaar zit. Of in de zomer of in de winter. Dan kunnen we een helft van een jaar berekenen. Berekenen. In vers 25 lezen we, weten we dat we een edict kunnen verwachten, een herbouw van Jeruzalem en een terugkeer. Er zijn drie momenten van terugkeer die daaraan voldoen. In 539, ik heb er maar een minnetje voor gezet, min 458 en min 444. Dat zijn de momenten dat Sir Babel terugkeert, Ezra en Nehemia. Het zijn drie momenten waarbij dus een edict wordt gebruikt. Waarbij een woord wordt gegeven om Jeruzalem te herbouwen. Waarbij Jeruzalem ook daadwerkelijk wordt herbouwd naar de aanleiding van die terugkeer. En de terugkeer zelf. Het zijn drie momenten in feite. Nou, gaan we eens kijken. Die eerste en die tweede zullen we wat beter bekijken. En dan als we, ja, als we eenmaal het antwoord hebben gevonden, wat ik denk is 458, dat dat het moment is dat we moeten gaan rekenen. Ik zal het jullie laten zien waarom ik dat denk. Ja, dan hoeven we die vier, die derde die vervalt dan. Hè. Maar deze eerste berekening van 539, het moment dat Serebabel en Seraja teruggaan naar Jeruzalem. Seraja, dat was de laatste hoge priester van de eerste tempel. Dus die leefde nog en die ging samen met Serebabel terug naar Jeruzalem. Ze hadden een edict van koning Kores en ze gingen naar Jeruzalem om te herbouwen in het jaar 539. Alleen waren er nog maar 48 jaar verstreken van de 70 jaar ballingschap. Dit is 48 jaar na de val van Salomo's tempel gaan zij terug. Dus als je dat moment aanhoudt en je gaat dus die 70 weken berekenen, dan kom je na 70 jaarweken uit in het jaar min 49. Dan kom je eh, niet in de buurt van Yeshua's eh, leven nog niet eens. En toch wordt meestal deze aangehouden deze berekening. Hè? Dat dit het moment zou zijn van het begin van de 70 weken. Daar heb ik heel veel theorieën gezien. Dat mensen denken van ja, dit is het begin. Maar als je heel simpel nagaat. 539 min uh, 490 jaar. Want 70 jaarweken zijn 490 jaar. Dan kom je uit in het jaar 49. Dan moet je het uitleggen. Waarom, waarom niet in het jaar uh, 30 ongeveer? We weten niet precies wanneer Yeshua uh, ge, uh, gestorven is... Maar ja, het gaat toch om het uitroeien van de Messias. Dat hebben we toch gezien. Na 69 weken zal er een Messias uitgeroeid worden. Nou, na 69 weken is zelfs in het jaar 56. Min 56. Dan zitten we er heel ver naast. Als je vanuit dit punt rekent. Maar er mist hier nog iets. En dat kunnen we zien als we bij de volgende moment gaan kijken. Ik heb hier trouwens de cilinder van Kores uh, bij afgebeeld... De, die cilinder is in hetzelfde jaar gemaakt, dit jaar, 539, dat Kores, uh, of, uh, dat Zere Babel terugging naar Jeruzalem. Het kan trouwens ook een jaar later geweest zijn dat Zere Babel gegaan is, maar ongeveer 539, 538. En deze cilinder die gaf dus de vrijheid aan alle volkeren en een stuk uh, onderdrukking van Babel werd verbroken toen Kores kwam. Kores heeft dus de onder, onderdrukker Babylon ja, een oordeel daarover geveld. En hij zei ook, toen hij dus Babylon had veroverd in deze cilinder, die hij datzelfde jaar gemaakt heeft, van jullie worden nu in vrijheid gesteld en er komt nu een nieuwe tijd, de Persische tijd, waarin jullie vrijheid mogen genieten. Dus slaven kregen vrijheid en Sir uh, Babel mocht terug naar uh, Juda. Er werd echt een, een vrijheid verkondigd door die man, dat is ongelooflijk. En dat wordt dus hierop uh, genoemd. Dus dat is wel mooi gelinkt aan die terugkeer van Zerebabel. Maar of, misschien is dit dus het moment dat we moeten rekenen. Maar wat we hier niet hebben, is dus een manier om erachter te komen in welke tijd van het jaar dit plaatsgevonden heeft. Want in Ezra 1 en 2 wordt daar niet over gesproken. En we hebben nog twee andere mogelijkheden. Ezra. En dat is Ezra 7 en 8. Waar ik net al eventjes naar verwees. Ezra, keert terug met een edict. ...om Jeruzalem te herbouwen... ...of om die herbouwen eigenlijk voor te zetten... ...maar hij kwam ook met het geestelijke herstel... ...en daar wordt een, heel specifiek een jaar bij genoemd... ...dat bij uh, Sir Babel eigenlijk nog ja, 539 kon wezen... ...of 538, misschien zelfs 537, dat weten we niet... ...want het exacte jaar staat er niet bij... weten alleen dat het na dus de verovering van Babylon is door Kores... ...hier staat er precies jaar bij in 7 vers 7, in het zevende jaar van Artaxerxes. En als je dat bekijkt, in vers 8, Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning, wordt het nog een keer herhaald. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. Dus het is heel precies aangegeven wanneer die tocht heeft plaatsgevonden, wanneer het begonnen is, wanneer het geëindigd is. En daar vinden we in, in hoofdstuk 8 zelfs nog meer details over. Nou, dat kunnen we dus berekenen. Atasasta, regeerde van 465 tot 424... Uh, voor Christus. Dus Ezra... heel simpel... keert terug in het jaar 458. Er is in feite geen discussie... over mogelijk. Als we dat jaartal aanhouden... dan is het einde van de 70 jaarweken... in plus 32. Hoe dichtbij kun je er zijn? Want dat is ook een eenvoudig rekensommetje. 458 plus 32 is samen... 490. Hey! die komt dichtbij Zou dit misschien uh, het juiste moment zijn dat we moeten rekenen dat deze tijdrekening zeg maar door Daniel bedoeld is, voorzien is nou dan gaan we nog iets beter kijken in Ezra 7 en 8 in uh, hoofdstuk 7 vers 11 tot en met uh, vers 26 vindt u dus het edict de brief van koning Arthasasta dat Ezra meekrijgt dat is een ongelofelijke vrijbrief, dat is bijzonder de afschrift van de brief die koning Sasta had meegegeven aan Ezra, de priester, want Ezra was een zoon van Seraia, de laatste hoge priester van de eerste tempel, die ook een schriftgeleerde is. Een schriftgeleerde bedreven in de woorden van de geboden van Yahweh en van zijn verordeningen voor Israël. Sasta koning de koning aan de priester, Ezra de schriftgeleerde, opnieuw, bedreven in de wet van de God van de hemel, voorkomen vrede op dit tijdstip. En dat gaat dan door en dan Vers 25. En u Ezra, overeenkomstig de wijsheid van uw God die u gegeven is, stel rechters en gerechtsdienaren aan, die over het hele volk aan de overzijde van de Eufraat recht moeten spreken, over allen die de wetten van uw God kennen en aan wie ze niet kent, moet u ze bekend maken. Hij gaat daar dus Torah onderwijzen, aan de andere kant van de Eufraat, tot en met de Middellandse Zee, over een enorm gebied en de rechtbanken opstellen. Nu, veet, nu breekt er een herstel aan. En al wie de wet van, van uw God en de wet van de koning niet houdt, laat aan hem zorgvuldig recht worden gedaan. Of ter dood, of ter verbanning, ter verbeurdverklaring van zijn bezit of tot gevangenschap. Enzovoort. Ongelooflijk wat die man voor een vrijbrief krijgt. Ezra. Om Gods herstel te bewerken. Dat is dus het edict. U kunt het nog eens nalezen over alle voorwerpen die hij meekrijgt om, om het huis van God te kunnen uh, afronden en... Versieren en aankleden, inwijden. Hij komt een, een stuk van het herstel afronden wat Zerebabel Babel al in feite was begonnen in Jeruzalem. Maar dan lezen we dus in 7 vers 7, en want nu ben ik even benieuwd naar de tijd van het jaar. Wanneer is hij dan teruggekeerd? 7 vers 7. Ook sommige van de Israëlieten en van de priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Artasasta op naar Jeruzalem. Hier wordt dus gesproken over het zevende jaar van koning Artasasta. Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand. Dat was het zevende jaar van de koning. Het wordt dus herhaald. Waarom is dat belangrijk? Het zevende jaar van de koning. Nou, ik denk dat het belangrijk was omdat... ...de jaren van de koning van Persië anders geteld worden dan de jaren in de Torah. En dan komt er een stukje geschiedenis, want er is iets bijzonders gebeurd in Persië. Nadat Kores eigenlijk Babylon had veroverd, heeft hij de Babylonische kalender in stand gehouden. En de Babylonische kalender liep eigenlijk synchroon aan de Bijbelse kalender... De Babylonische kalender heeft ook een maand Nisan, die dus later ook in de Joodse kalender is opgenomen. En een maand Yar en een maand Shevat, en een maand Av, Adar. Ook de dertiende maand komt uit het Babylonische systeem. Niet dat, hoe moet je dat zien? Nou eigenlijk, toen Israël uit Egypte trok, toen hadden ze een heel ander systeem van kalender dan ze van eerder gewend waren. En de Babyloniërs zaten wat dat betreft gewoon nog een stukje dichter bij de schepping. Daar kwam David, um, Abraham natuurlijk ook vandaan. En die wisten dat je naar de maan moest kijken. En dat waren ze in Egypte verleerd. Maar de Babyloniërs, die waren dat blijven doen. Naar de maan kijken om dus de nieuwe maan te kunnen zien. En de Babyloniërs, die hadden dus de maand Nisan, die in Israël Aviv heette, ging heten. En zij keken dus naar het eerste streepje van de maan. Dat was het begin van de maan. De Babylonische kalender en de Joodse kalender in de Torah die liepen synchroon. En koning Kores had diezelfde kalender overgenomen. Dus dat zeg, dan zou je zeggen ze heel makkelijk rekenen. De persen waren natuurlijk niet zomaar een volkje dat eventjes op kwam dagen. Zij wilden een hele paradigmaverschuiving. Ze wilden het hele volk beheersen en ze hebben dus ook de kalender aangepast. Dat heeft Darius gedaan. Dus de, de derde koning van de Perzen is eigenlijk tussen Kores en Darius zit nog een, de, een andere koning, de zoon van Kores. Maar koning Darius, dat was een volgeling van Zoroaster, de Persische Zoroaster. En die was nogal eh, religieus ingesteld, dus die zei, we moeten een, een Zoroastrische kalender hebben. Dat bestond nog niet in die tijd... Maar uh, Darius die heeft dus een nieuwe kalender uitgevonden... ...en een nieuwe kalender gevestigd. En dat deed hij nadat ze Egypte hadden veroverd. Dus kijk, dit had ik net al gezegd. De Babylonische kalender begon net als in de Bijbel in Aviv... ...bij het eerste streepje maan. Maar toen koning Darius Egypte had veroverd... ...en bij het Persische Rijk had gevoegd... ...toen dacht hij, dit is een mooie gelegenheid... ...want zij hebben een andere kalender... ...dus nu gaan wij de kalender omgooien. En hij nam de Egyptische kalender over... ...die had 360 dagen... ...zonder dat er een vast nieuwjaarsmoment was. Dus dat wordt wel de wandering kalender genoemd in het Engels. De zwervende kalender... Ja, ...waarvan het nieuwjaar door het hele jaar heen opschuift... ...door de seizoenen. Nou, dat vond Darius ook niet zo'n goed idee... Eh, ...want het was natuurlijk niemand gewend in zijn, in zijn rijk... ...dus dat zal wel heel drastisch zijn. Dus hij heeft gedacht... ...we nemen die Egyptische kalender... ...en doen daar vijf dagen bij. Zo, zo maakte hij zo, zo maakte een vijfdaags feest. En die werd heel het Persische Rijk gevierd. Aan het eind van die 360 dagen van de Egyptische kalender. En zodoende werd het nieuwjaarsmoment vastgesteld. Nou, wanneer gingen ze het nieuwjaarsmoment vieren? Hij maakte daar dus 365 dagen van en vierde het nieuwjaar in oktober. Dus nu zijn we maart helemaal kwijt als nieuwjaarsmoment. De oudste versie is dit van de Zoroastrische kalender. Dit kun je op, op, op uh, Wikipedia ook vinden. When the Babylonian calendar was replaced by the Zoroastrian... De eerste Frewardin. en het nieuwjaar vieren viel op de Naroes en ging naar 1 oktober. Dat is even belangrijk, nu zitten we natuurlijk in een stukje heidendom. Dit is even belangrijk om te weten, want dit is wel de achtergrond van de koningen van Perzië. Ze hadden dus de kalender aangepast en het nieuwjaar met een half jaar verschoven. Het nieuwjaarsmoment was nogal belangrijk, want dat waren de momenten dat de koning gekroond werd... En dat dus ook de jaren geteld werden van, die, van zijn regering. Dus de jaren van Athesasta's regering, die werden geteld vanaf oktober. Athesasta dus zijn jaren telde vanaf oktober. Op zijn nieuwe Zoroastrische kalender. Ezra 7 vers 8. Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand. Dat was het zevende jaar van de koning. Hij rekent dus heel bewust met de jaren van de koning. Dus dan moet je vanaf oktober vijf maanden rekenen. En dan ben je dus ongeveer oktober, november, december, januari, februari, maart. Dan ben je dus ongeveer weer bij het nieuwe jaar in de Bijbel. Op de eerste van de eerste maand, 1 oktober dus ongeveer, was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had immers zijn hart erop gezet om de wet van Yahweh te onderzoeken, om die te doen en om Israël te ...verordeningen en bepalingen te onderwijzen. En dan worden er nog meer details gegeven in Ezra 8. En er wordt de opsomming gedaan van alle mensen die terugkeren. En dan in vers 15. Ik bracht hen, al die mensen die terugkeren... één bij de rivier die naar Ahava stroomt. En wij sloegen daar voor drie dagen ons kamp op. Ik lette op het volk en de priesters... ...naar nou, van de Levieten trof ik daar geen één aan... En toen steurde ik mensen erop uit om de priesters op te zoeken en de levieten. En de tempeldienaren. En in vers 18, daar komen dus inderdaad priesters, levieten. En die voegen zich bij deze gemeenschap die terugkeert vanuit Babylon aan de rivier de Ahava. Dat is hier. Hier zie je Ezra. En dit is de oever van de rivier de Ahava. Ze werden allen met name aangewezen. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit. Om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om hem, om een voorspoedig reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Want ik schaande mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is zijn goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Wij vasten en verzochten onze God hierom en hij liet zich door ons verbidden. Toen zonderde ik van de leiders, van de priesters, twaalf mensen af. Ik woog voor hen het zilver af, het goud en de voorwerpen enzovoort. Ik zei tegen hen in vers 28, u bent heilig voor Yahweh en deze voorwerpen zijn heilig. En het zilver en het goud zijn een vrijwillige gaven voor ja, de God, van uw vaderen. Die twaalf mensen die hier het leiderschap krijgen en de gouden en zilveren vaten, vaatwerk voor de tempel, daar is op zich al een preek over te houden. Maar dat gaan we nu even niet doen. Vers 31. Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de twaalfde dag van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struiker over op de weg. We zien dus dat er een dag gevast wordt. Vervolgens wordt er een, wordt die, die, die, worden die twaalf mensen samengesteld om die schatten te bewaken en mee te nemen. En op de dag daarna vertrekken ze op de twaalfde dag van de eerste maand. De vastendag viel dus op de tiende dag van de eerste maand. Dat is bijzonder. Als het inderdaad september, oktober is, dan kon dat wel eens samenvallen met Yom Kippur. Dat was immers op de tiende dag van de zevende maand. Staat er niet bij, dus we weten het niet zeker. Maar wat we wel weten, is dat het ongeveer die tijd is. Omdat we in de jaren van de koning van Arthesasta rekenen. En dat was in oktober. Dus het was in het najaar. En er wordt heel precies aangegeven, dit is de dag dat ze vertrekken. Zou dit moment bij het vasten aan de Ahava niet het moment zijn geweest dat Gods tijdrekening begint te tellen, de 70 weken? Dat zijn dus de, bijbels gezien de tijd van de najaarsfeesten in het jaar 458 voor Christus. En dan 69,5 jaarweek later is het Pesach in het jaar 28+. Plus. Dat zou dus heel goed kunnen dat bij de, tijdens dat feest heel precies Yeshua aan het kruis werd genageld. Want we weten dat er een verschil is van een half jaar. Laten we daarvan uitgaan. Want ik denk, zo precies berekening en zo precies, zeg maar, dat dit in elkaar steekt. En dat het zo te achterhalen is. Kijk, we weten niet precies welk jaar Yeshua gestorven is. Maar dit kan heel goed het jaar 28 geweest zijn. Kan ook het jaar 30 geweest zijn. Het kan ook zelfs het jaar 33 geweest zijn. We weten het simpelweg niet. Maar we weten wel dat het in de tijd van Pilatus is gebeurd. En dat het aangekondigd is in Daniel. Daniel zegt de Messias zal uitgeroeid worden na 69 weken. En na die 69ste week komt die 70ste week. En precies in de helft van die week. Nou dat kan heel goed. Dat Yeshua toen is uitgeroeid. Want het is zo precies met elkaar verbonden. Dat moment van terugkeer van Ezra, dat vasten aan de Ahava tijdens de najaarsfeesten en Yeshua's dood tijdens de voorjaarsfeesten zit precies, precies 486,5 jaar tussen. Bijzonder. En dan worden die offers gestaakt, hè? ik heb hier eventjes offers van gemaakt, maar ik bedoel natuurlijk de slachtoffer en de spijsoffer. En daar gaat het in feite om in Daniel 9. Wat gebeurt hier? Maar nou, dat begint eigenlijk in Leviticus 10. We hebben er vorig jaar ook al wat over gelezen in verband met de verzoening. Want uit Leviticus 10 maakten we op dat de eerste ritueel van verzoening, het eten van de zond, zondebok, dat dat niet heeft plaatsgevonden. En dat er dus een nieuwe regeling kwam voor de verzoening. De twee bokken die in Leviticus 16 worden gebracht. Het ritueel van de twee bokken op Grote Verzoendag. Dat hebben we vorige keer gezien in Leviticus 10. Maar er is nog meer uit Leviticus 10 te halen. En ik wil deze versen erbij lezen. Vers 6 tot 15. En we weten in Leviticus 10 is, is, een, is een, een heel ja, naar hoofdstuk. Als we lezen over de dood van de zonen van Aharon. Die sterven als zij binnenkomen om God te dienen. Met zuiver reukwerk. Alleen... Ja, ze hadden van het verkeerde vuur genomen. In vers 6, dan spreekt Mozes tegen Aaron en, hij, en tegen Eliazer en Itamar, zijn zonen. Jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, omdat jullie niet sterven en een grote toorn over de hele gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, heel het huis van Israël, zullen wenen. Zullen de brand bewenen die Yahweh aangestoken heeft. Mozes Zegt dus, er zal een tijd van rouw komen. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven, want de zalfolie van Yahweh is op jullie. En ze deden overeenkomstig het woord van Yahweh. Vervolgens, sla ik even een stukje over in vers 13. Jullie moeten, of vers 12. Toen sprak Mozes tot de Aaron, Eliazer en Itemar: neem het graanoffer, dat van de vuuroffers van Yahweh is overgebleven, en eet het ongezuurd bij het altaar, want het is allerheiligst. Dat is dus het spijsoffer, waar Daniel ook over spreekt. Jullie moeten dat eten op een heilige plaats, omdat het aan jou toegewezen deel van de vuuroffers van Yahweh is. En ook aan jouw zonen toegewezen, want zo is het mij geboden. Verder moeten jullie het borststuk van het beweegoffer en de achterbouw van het heffoffer op een reine plaats eten. Jij en je zonen en je dochters met je, want ze zijn uit de tankoffers van de Israëlieten gegeven. Hier staat in het Hebreeuws: zebach. Ja, dankoffer. Je kunt Sebach Toda zeggen of Sebag Shelamim. Hier staat dus Sebag Chalamim. Dus vredeoffers is een iets betere vertaling. Maar Sebag wordt overal vertaald met slachtoffer. Waarom? Omdat Sebag een slachtoffer, of het nou voor de vrede is, voor shelemim of toda, dankoffer of een offer, kan ook nog. Dat zijn allemaal slachtoffers. En dat valt dus allemaal samen onder dat stukje. Vredeoffers. shalomim, Want dit zijn geen offers voor de zonde. Of voor de verzoening of wat ook. Dit zijn de offers van de feestelijke gemeenschap. Slachtoffers. Er wordt vlees geslacht. Iedereen is blij. Iedereen is gelukkig. En iedereen brengt zijn deel. En er wordt feest gevierd. Daar gaan slachtoffers over. Dus slachtoffers zijn dus de, de feestoffers die gebracht worden door het hele jaar heen. En de spijsoffers, de graanoffers, dat ging over... Al het brood dat erbij te pas kwam. Maar ook het morgenoffer en het avondoffer. Dat worden ook min God genoemd. Spijsoffers. Vandaar dat het niet alleen om broden gaat. Maar ook om de twee lammeren die elke dag gebracht worden. Spijsoffers. Omdat dit de dagelijkse omgang is met God. De dagelijkse omgang. Elke morgen en avond. Een tijd van gebed. Een tijd van omgang. Een tijd van gemeenschap met God. Daar gaan... Dus de spijsoffers over en de slachtoffers gaan over de feestelijke omgang met hem. Dus dit zijn de intiemste offers. En van deze offers werden dus de meeste gebracht door het hele jaar heen. Maar er wordt niet over zonde gesproken, er wordt niet over een brandoffer gesproken, ola of wat ook. En als je Leviticus 10 verder leest, dan zou er ook nog bij diezelfde maaltijd waar dus het spijsoffer en het slachtoffer geserveerd staat, zou ook nog het zondoffer gebracht moeten worden. Maar dat wordt niet gegeten, dat wordt buiten de lege plaats verbrand. Dus wat Aaron en zijn twee zonen doen... ...zij eten van het spijsoffer en van het slachtoffer en ze mogen niet rouwen. Want deze offers waren dus de gemeenschap met God. Ze vormden de feestelijke gemeenschap met God. God was net afgedaald vanaf de berg Sinai en daalde neer in de tent. En daar hadden ze een feestelijke gemeenschap met God. Hoe konden zij nou feest vieren? Hoe kon dat nou? Ze hadden hun bro twee broers verloren. En twee zonen. Maar zij wisten dat die twee zonen in zijn hand waren. Ze waren rechtstreeks in God aanwezigheid gelopen, gewandeld. En ze, waren, ze hadden het leven verloren, net als Adam en Eva eigenlijk. Door die ene daad de tuin van Ede hadden verloren, de heerlijkheid van Yahweh hadden verloren. Zo kunnen wij wel weer terugkeren naar die tuin in de opstanding. En daarvoor moeten wij sterven, alle mensen moeten sterven. Daar kunnen we trouwens nog veel meer over zeggen natuurlijk. Maar wat mij nu omgaat is die slachtoffers en die spijsoffers, dat, dat vormt een gemeenschap met Yahweh. En, en de dagelijkse omgang, die intimiteit. Dingen die je dus eigenlijk niet zou moeten doen, neer zou moeten leggen als je rouw bedrijft. Maar dat is aan hen dus niet toegestaan. Op dit moment. Maar ik, zal, ik wil het nog één keer herhalen in vers 7 of in uh, vers 6. Jullie broeders, heel het huis van Israël, aan het einde van vers 6, zullen dit oordeel bewenen, dat Jabe aangestoken heeft. Er zal een tijd van rouw komen. En daar vinden we meer over. Als we bijvoorbeeld Psalm 40 vers 7 erbij zoeken. Hierin worden, echt, worden de spijsoffers en de slachtoffers genoemd. Niet altijd allebei, maar Psalm 40 vers 7 weer wel. Dus gaan we even naar Psalm 40. Daar wordt genoemd, u hebt geen vreugde gevonden in de slachtoffer, en graanoffer. Waarom niet? Omdat de dagelijkse gemeenschap met God een façade was geworden. Het was hypocriet geworden. Er werd wel de gemeenschap alle wetjes en regeltjes werden volbracht. Maar er was niet meer de intieme omgang met hem die daarbij hoort. Je had geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. En dan wordt er een heel bijzonder iets genoemd. En u hebt mijn oren doorboord. We hebben erover gelezen. In de parasha. Ja. Een knecht ...die zichzelf toewijde aan zijn heer... ...die werd bij de deurpost gebracht... ...en er werd zo zijn oor doorboord... En kon er een oorbel in... ...en dan kon iedereen zien... ...die man die is een lijf van die en die... ...grootgrondbezitter... ...dat was vrijwillig, ja, ja... ...dat had niks met slavernij te maken... ...dat was een, een dienst die je aan iemand toebesteed. ...en bovendien in Israël was je na zeven jaar weer vrij... ...dat is iets heel anders dan slavernij natuurlijk... ...en na vijftig jaar kreeg je sowieso bezit... ...en een erfenis tenzij je natuurlijk niet van Israël deel uitmaakte en ervoor koos om een heiden te blijven een ander volk dan, dan gingen die rechten niet op dan kon je dus wel knecht blijven in Israël maar dan kreeg je geen erfrecht en dat is ook, dat is ook een zegen, hoor als je uit Moab komt of Edom en je hebt geen, geen toekomst want je zit alleen maar in die afgoden dan kon je in Israël dus lijf eigenaar worden en dan kon je daar je brood verdienen en een goed leven leiden onder een Israëlische eigenaar geweldig maar die toewijding van een knecht, van een man die zich vrijwillig aanbiedt aan zijn heer uit liefde om hem te dienen. Dat wordt hier genoemd als een toewijding. Wat mooier is, wat, wat, wat zuiverder is, puurder is dan elk spijsoffer en slachtoffer dat er maar gebracht kan worden. Dat is mooi. En dat wordt dus uh, geciteerd in Hebreeën 10. Hetzelfde vers vinden we terug in Hebreeën 10. In vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar dan wordt er een heel ander zinnetje genoemd. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dus niet een oor maar een lichaam gereed gemaakt. Je zou zeggen, hè, dat is slecht geciteerd. Maar nee, we weten, als we Torah lezen, als we Bijbel lezen, hebben we dus de Torah, de geschriften, de psalmen, de profeten... En dan pas de apostelen die we lezen. Dus nu moeten we ook de profeten bijhalen. Isaiah 48. Lezen we volgende week bij de parasha. Daar staan een paar sleutelteksten. Die de schrijver van Hebreë heeft begrepen. Vanuit Psalm 40 en vanuit Daniel 9. In Jezaja 48 staat. In vers 5. En nu zegt de Heer die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd. Evet in het Hebreeuws. Dit is, dit is een van de beroemde Knecht, profetieën, van de knecht van Yahweh. Maar waarom knecht? Waarom vet? Omdat dit gaat over dat doorboren, over die vrijwillige uitlevering. En Jezua heeft dat gedaan, hij heeft zich vrijwillig uitgeleverd, heel zijn leven ten dienste gesteld van zijn vader. Als ware zijn oor Die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd. Waarom? Om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Dat is bitter. Het is ongelooflijk ingewikkeld hoe sinds Yeshua er geruzie wordt over, is hij wel de Messias, is hij het niet. Maar hij is vanaf de moederschoot, heeft hij zichzelf toegewijd als een knecht aan zijn heer, aan zijn vader. Zijn oor doorboord. Vers 8, Isaiah 49 vers 8. Zo zegt Yahweh in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het hel heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk. Om de aarde weer op te richten. Dus waar in vers 5 iemand wordt geformeerd vanaf de moederschoot tot een knecht, wordt in vers 8 gezegd, deze persoon, deze knecht, zal tot een verbond gegeven worden. We weten uit Daniel 9, dat gaat over het uitroeien van de Messias. Om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit tegen hen die in Duitsen verkeren, komt tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogten zullen hun weide zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken. Dit is het begin van het complete herstel. Dit verbond van een knecht, wiens oor is doorboord, die van de baarmoeder is geformeerd om hem te dienen, wordt gebruikt door zijn dood en opstanding. Om een verbond te vestigen, op te richten, dat hele het herstel zal bewerken. Jongen, dan zit je van het en het slachtoffer gelijk weer midden in het verbond. En dan snap je Hebreeën 10 ook. Die zegt: U hebt mij een lichaam geformeerd. Maar dat, dat verwijst terug naar Isaiah 49. De knecht die vanaf de baarmoeder werd geformeerd, om voor een verbond gegeven te worden aan het volk. Als je dat leest naast, naast Psalm 40, dan is het in één keer logisch en vallen. De puzzelstukjes op hun plek en dan heeft dat doorboren van het oor alles te maken met het formeren, het, het bereiden van een lichaam nou dat eventjes terzijde Hosea 3 vers 4 wordt ook nog weer gesproken over spijsoffer en slachtoffer dat de intieme gemeenschap, de feestelijke vreugde die bedreven wordt aan een feesttafel dat niet zo goed loopt Hosea 3 vers 4 want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer zonder gewijde steen. Zonder efot. En afgodsbeelden staat er. Veel dagen zonder koning en zonder vorst. Zonder het herstel dus. Zonder offer. Zonder gewijde steen. Het gaat over de stenen op de Kirizim en de Ebal. Misschien nog andere stenen. Zonder efot. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren... en Jahwe hun god zoeken. En David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot Jahwe en zijn goedheid wenden. In later tijd. Dus voordat het herstel daadwerkelijk aanbreekt... Moet er een periode zijn waarin Israël verstoken is van de offers. Ik weet niet precies welk woord hier staat, maar hier staat ofwel spijsoffer of slachtoffer. Ik denk slachtoffer, maar ik heb het hier in de HSV er niet bij gezet, dus ik weet het niet meer. Nou, u zoekt het, dat kunt u thuis opzoeken. Hosea 9 vers 4 gaat het verder. Ze zullen voor Yahweh geen wijn plengen en hun offers zullen hem niet aangenaam zijn. Ze zijn voor hen als brood voor rouwende. Ieder die dat eet, wordt onrein. Want hun brood dient voor henzelf. zelf. Het mag niet langer in het huis van Java komen. Dus de, de, hier gaat het ook weer over die intieme office, De, de office waarbij, waarbij de gemeenschap en de feestelijke gemeenschap centraal staat. De intimiteit met God. Maar die gewoon niet gebracht kan worden. Er wordt zelfs gezegd, ieder die dat wel doet, ieder die die offers wel brengt en ervan eet, die wordt onrein. Want het brood dient voor henzelf. zelf. Je bent jezelf aan het eren. God is er niet bij. Je doet het alleen maar om een ritueel te doen, om een wet te vervullen. Maar zo werkt het niet. Het ging toch om die intieme gemeenschap met God zelf. Het mag niet in het huis van Yahweh komen. Die offers van feestvreugde, van gemeenschap, komt een einde aan. Jawel 1, vers 9 tot 13: Graanoffer en plengoffer. Dan heb je dus het mincha. En het plengoffer, het offer van de wijn weer, die zijn weggenomen van het huis van Yahweh. De priesters treuren. De dienaren van Jan. Het veld is verwoest, de grond treurt. Want het koren is verwoest. De nieuwe wijn is opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd. Wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de geest, want de oogst op het veld is verloren. De wijnstok is verdord en de vijgenboom verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgort u en bedrijf rouwpriesters, weeklaag, dienaren van het altaar, kom overnacht in gewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. De tijd van rouw breekt aan als het spijsoffer en het graanoffer en het slachtoffer gestaakt wordt. Kondigt een vasten tijd af in vers 14. Een tijd van rouw, een tijd waarop geen voedsel meer is, geen vreugde meer met God. Amos 5, vers 22. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokkel van uw luiten. Ik kan het niet aanhobben. Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek... Hebt u mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn? Veertig jaar lang, huis van Israël. Je hebt nu ook Sikut, een of andere afgod, als koning rondgedragen. En Kevan, uw beelden. De sterren, uw goden die u voor uzelf hebt gemaakt. Daarom zal ik u een ballingschap voeren. Verder dan Damaskus, zegt Yahweh. God van de legermachten is zijn naam. Die slachtoffers en graanoffers, die worden ook hier weer genoemd. Als, om te herinneren aan de vreugdevolle gemeenschap met God. Die onmogelijk is geworden. Waardoor er een tijd van rouw aanbreekt. Een tijd van ballingschap. Malachi ook nog weer. 2 vers dertien. Is eigenlijk één rode draad. Vanaf Leviticus tot Malachi. Van Torah tot de laatste profeet. Het ontbreken van spijsoffer en slachtoffer. Is een tijd van rouw. Een tijd van zonder gemeenschap met hem. 2 vers 13. In de tweede plaats doet u dit, het altaar van Yahweh bedekken met tranen, met gewenen en gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Je kunt dus wel graanoffers brengen, maar als ze niet geaccepteerd worden, is het ook gestaakt. Dan is er geen connectie meer. Is is connectie verbroken. En dan zegt u waarom? Omdat Yahweh getuige is tussen u en de vrouw van de jeugd, tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is? Er spreekt Yahweh over zichzelf en over Israël als verbondspartners in het huwelijk. Maar als die intimiteit weg is, dan is ook het spijsoffer en het graanoffer weg. De spijsoffer en het slachtoffer zijn de getuigen van die intimiteit. De dus feesten met Yahweh die worden uitbundig gevierd als die verbinding er is tussen God en zijn volk. Maar als het er niet is, een tijd van rouw, zoals in Leviticus 10 voorzien, breekt aan. Wanneer? Nou, op het moment dat Yeshua sterft. Op het moment dat Yeshua sterft, de Messias wordt uitgeroeid. Wat gebeurt er dan? In het Allerheiligste wordt een kleed gescheurd. Dat mochten Aaron en Mozes niet doen. Maar de vader, die scheurde zijn kleed toen zijn zoon stierf. En toen brak een tijd van rouw aan. Spijsoffers en slachtoffers worden niet meer aanvaard. Je kunt ze nog wel brengen, zoals in Malachi... Maar het heeft geen zin, want het is er niet meer. De intimiteit is weg. Een tijd van rouw breekt aan. En dat begint precies 486,5 jaar na het vasten aan de Ahava. Ongelooflijk, hè? Dan scheurt Yahweh zijn kleed. Een spijshoffer en de slachtoffer. De vreugde valt weg. En we zien het ook. Judea is binnen een aantal decennia verstrooid over heel het Romeinse Rijk. Het tempel is afgebroken. Een tijd van intense rouw. Een ballingschap breekt aan. Een tijd waar we nog niet, nog niet eens aan voorbij zijn. Waar we nog middenin zitten. Die tijd van rouw. Maar ik wou niet afsluiten in rouw en nou, met verwachting. Verwachting van herstel. Want die offers zullen ook weer worden hersteld. Als je denkt dat Yeshua gekomen is om alle offers op te heffen... Nee, dan, dan, dan heb je het net niet begrepen. Het gaat hier over een heel pijnlijk iets over rouw, dat de meest intieme offers zomaar weg zijn, dan moet je eerst van de offers leren houden om te snappen waar het over gaat ik zal, ik zal ze niet allemaal opnoemen want het wordt uh, in die, die, die gele versen worden de spijsoffers en de slachtoffers allebei genoemd, dus die zullen we eventjes opnoemen. Uh, opzoeken Jezaja 19 maar u kunt ze overnemen en thuis allemaal uh, bekijken het is heel mooi om je daarin te verdiepen en uh, de zegen ervan te proeven Jezaja 19 vers 7 tot 9 dat gaat over het herstel in Egypte Isaiah 19, u weet wel, vijf steden, vers 18, in Egypte zullen de taal van Canaan spreken en zweren bij Jawe het zeven oot. Op die dag zal Jahwe een altar hebben, midden in het land Egypte. En aan zijn grens zal er een gedenkteken voor Yahweh staan. Dan zal Jawe aan de Egyptenaren, aan heel de wereld bekend worden. En de Egyptenaren zullen Jawe kennen op die dag. Ze zullen hem dienen met wat? Met slachtoffer en met graanoffer. En ze zullen jaarweg geloftes doen en die nakomen. Ongekend? Ja, de volkeren. Egypte is natuurlijk een beeld van de wereld. En er zal onder de volkeren dus slachtoffer en graanoffer worden hersteld. Jeremia 17, vers 26. Ze zullen uit de streken van Juda komen en uit de omstreken van Jeruzalem... ...uit het land van Benjamin, uit het Laagland, uit het Bergland en uit het Zuiderland. Terwijl ze brandoffers brengen en slachtoffers en graanoffers en wie er ook... Terwijl zij lofoffers zullen brengen in het huis van Yahweh. De vreugde zal hersteld worden, de intimiteit met God zal hersteld worden. Jeremia 17, waar we net zaten, het staat in vers 24. Het zal gebeuren als u daadwerkelijk naar mij zult luisteren. Spreekt Yahweh door op de Shabbat geen lastenrapporten de van deze stad naar binnen te brengen. Door de Shabbat te heiligen en daarop geen werk te doen. Dat dan koningen en vorsten die op de troon van David zitten, door de poorten van deze stad naar binnen zullen komen. Rijdend op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Dan zal de stad voor eeuwig bewoond blijven. Het koningschap van David zal worden hersteld. Als wij weer Shabbat leren vieren, zoals God het bedoeld heeft, en zijn intimiteit zoeken. De intimiteit met hem. Want ook de Shabbat kun je natuurlijk vieren. waar God de tranen van in zijn ogen krijgt, natuurlijk. Uh, Jeremia 33, vers 18. En aan de Levitische priesters zal geen man voor mijn aangezicht ontbreken. die het brandoffer brengt. het graanoffer. het spijsoffer, kun je beter zeggen. want het gaat ook over het morgenoffer en het avondoffer. in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt. alle dagen. Het zal dus hersteld worden. Wat nou opgeheven? Ja, het is gestaakt voor een periode van rouw. Maar het zal worden hersteld. Ezekiel 45. Nou, dat is natuurlijk de, uit de bekende tempelprofetieën uh, van de derde tempel. Ik las pas... Uh, zat ik te kijken op internet... over die derde tempel wat aan het opzoeken. En uh, toen las ik in één keer... de derde tempel zal niet worden herbouwd. Dus ik even opzoeken, wat is hier aan de hand? Ja, Jezus heeft alle offers afgeschaft, dus nergens voor nodig. Ik denk, oh, daar zijn we weer. Die derde tempel wordt wel herbouwd. Op Zion, die zal verheven worden tot de hoogste van alle bergen... En er zal een bron van levend water zijn. En het spijsoffer en het slachtoffer zal worden hersteld. Lezen we ook in Ezekiel 45, vers 15 tot 17. Verder één lam van elke 200 uit de kleinvee. Uit het waterrijke land van Israël als graanoffer. Maar waarom kan een lam als graanoffer gebracht worden? Nou dat is omdat dus lammeren als een morgenoffer en als een avondoffer gebracht werden, als een mingaaf. wat dus in dit geval een spijsoffer is en niet per se een broodoffer. Maar ook als brandoffers en als dankoffers Sebach Shilemim, daar heb je de slachtoffers om verzoening voor hen te doen spreekt de Heere Yahweh dit hefoffer voor de vorsten in Israël zal gelden voor heel de bevolking van het land op de vorst Rust de taak te zorgen voor de brandoffers. Het graanoffer en het plengoffer op de feesten. Op nieuwe op Shabbat. Op alle feestdagen van het huis van Israël. Hij moet zorgen voor de zontoffers, graanoffers, brandoffers, dankoffers. Om verzoening te doen voor het huis van Israël. Dus het zal hersteld worden. Heel het systeem. Zelfs zontoffers komen weer terug. En brandoffers. Ja, maar er staat toch nergens dat er offers in die zin worden afgeschaft. Nee, ze worden gestaakt. Omdat ze niet meer gebracht worden zoals het hoort. Maar als Jeshua komt zal hij het herstellen zoals het wel hoort. Zoals we vanmorgen al André las van, van dat we hem zullen dienen zoals het hoort. Dat hij ons zal wijden zoals het hoort. Dus er komt een tijd van herstel. Nou we zijn dus weer een stapje verder gekomen in het verhaal van Daniel 9, de 70ste week. Eigen, eigenlijk vind ik het heel logisch. Ik heb het allemaal genoemd, weet je wel. En die, die, die slachtoffer, als ik over de 70 weken lees, dan lees ik niks over offers en dingen. Maar we hebben nu steeds, ja, we hebben een half uur allemaal dingen over offers gelezen. En dat is nodig, want er wordt het spijsoffer en de slachtoffer worden gestaakt in Daniel 9. In, het, in de 70ste week. En dat is dus gebeurd in het jaar 28 met Pesach. Rond Pesach in het jaar 28? ongelooflijk, ik heb dat niet berekend met archeologie, ik heb er ook geen bewijsteksten voor uit het Nieuwe Testament uit de apostolische geschriften want als je daar gaat rekenen dan ja, dan wordt er uh, over Pontius Pilatus gesproken en alles om ongeveer de tijd aan te geven, maar niet een exacte datum niet een exacte tijd, maar door het profetisch te berekenen, met de ogen van Daniel door het herstel van Ezra zien we dat in het jaar 28 met Pesach het midden van de 70ste week is waarop het spijsoffer en het slachtoffer is gestaakt en een tijd van rouw is aangebroken, doordat Yahweh zelf zijn kleren scheurde. Amen.